Hoi. Ik heb het tijd dat het heel lang geleden is dat we samen in een ruimte hebben opgenomen. Ja, klopt ja. En uh, als het goed is, dat moet ook aan de audio kwaliteit af te horen zijn dat we nu weer in onze dwaalichtstudio vertoeven. Met de dwaalichtapparatuur. <laughs> aan de dwaalichttafel. Ja. Met de dwaalichtkat op de achtergrond. Dus het is weer als van Ja. Ja. Leuk om je weer te zien. Ja. Ja, want we gaan het dus hebben over. UFO's. ufo's. Niet zozeer over aliens, maar wel over ufo's, toch? Um, ja, nee, aliens is uh, natuurlijk super aanvallend onderwerp. Maar ik denk dat we daar misschien in de toekomst nog een aparte aflevering over kunnen doen. Ja, ja. Um, maar ja, we beperken ons nu tot, uh, tot dingen die je ziet vliegen in de lucht, waarvan je niet weet wat het is. Ja. Want dat is volgens mij gewoon de definitie van een ufo. Ja, ja. Of dat is letterlijk de naam Unidentified Flying Object. Het is gewoon... Je ziet, je ziet ze vliegen, uh -huh. ja, je, maar je weet niet wat ze zijn. Ja, ja. en ik moet nu denken aan uh, hoe die persoon in de aflevering van Het Alternatief met Rianne... Oh ja, van ja een, nou zullen we het daar eens even over hebben? Gewoon, ja, goed. ja, Want um, ja, er is dus een nieuw tv-programma, Het Alternatief, ja. met uh, Ella Bandita. Of die, gaat ze nog onder die naam tegenwoordig? Nee, volgens mij gaat ze niet meer okay. onder die naam. Rianne... Ja, en dan weet ik niet. Van dorst? de ploeg of zo? Nee, door, uh, volgens mij Doors Maar ik weet even niet meer of het van, of van de, of van der. Oh ja. Dus uh, ja. Nou ja, zij is in ieder geval heel leuk, vind ik ja, altijd. Ja, superleuk en, uh, dus, persoon. Ik vond het wel grappig om te zien dat ineens een programma opduikt uh, over ja, een beetje ongrijpbare <lacht> dingen. Waar wij ook wel mee bezig zijn. Ja. ja, lijkt er een beetje op. Ook weer een beetje anders. Ja, we hebben er nu twee afleveringen van bekeken. Ja, er zijn nu twee afleveringen uh, te zien. En uh, dat vond wel even leuk om te weten wat jij ervan vindt. Uh, algemeen gesproken. Ja, ik, uh, ik vind uh, Rianne heel leuk. Ik vind eigenlijk bijna alle programma's die ik van haar heb gezien... ...vind ik superleuk. Dus ik vond het heel leuk dat zij dit ging doen. Uh, ik vind de uh, uh, koppeling met corona... ...want het is dan van... ...oh, in deze pandemische tijden gaan mensen op zoek naar alternatieven... Ja, oké, okay. ja, nou ja, dan denk ik meer aan complottheorieën. Ik denk dat heel veel mensen die in deze, dit programma naar voren komen... dit al aan het doen waren voor corona. Ja. Heb ik het idee? Dat is een goede, goed punt wat je maakt, want ik vond het ook een beetje een gezochte... Een beetje gezocht, dat had niet gehoeven of zo. Ja. Um, en dat zie je ook een beetje terug in het intro en het outro. Dat ze een beetje gedragen en een beetje... Uh, maar als zij gewoon lekker op dreef is met mensen praten, vind ik er Heel erg leuk. Ik vind dat ze echt altijd een hele goede combi heeft van serieus zijn. Uh, of tenminste, ja, er wel oprechte interesse hebben in mensen. En ook heel erg openstaan voor wat mensen te zeggen hebben. Plus een super droge humor. En het ook een soort van af en toe een beetje in de zij nemen. Maar wel op een liefdevolle manier. En ze neemt het toch zelf ook in de zijk. Dus mm -hmm. het is. Uh, ze doet dat echt. Ze weet dat zo goed samen te, te brengen. Ik denk dat daarom heel veel mensen haar ook. Uh, mogen. Mm -hmm. uh, en ik vond, ik vond het leuk. Ik vond, uh, uh, even kijken hoor. De eerste aflevering, wat was het ook weer? De mensen... Ik word een heks. Ik word een heks. <laughs> ja, ja, vond ik, heel, um, vond ik heel leuk gedaan. En uh, ook met het onderwerp waar ik dus veel minder mee had. Het um, was het ook weer mensen die van, van uh, het licht leven of van Prana. Is dat niet uh, de dat de aflevering 2? Zit... Nee, nee, nee, nee, die zit ook in aflevering Dat is ook aflevering 1. Ja. Oh, ja, ja. En daar, met dat onderwerp zelf, had ik meer moeite. Maar ik vond wel dat uh, ja, het gewoon heel, uh, dat ze het heel erg goed doet. Heel erg leuk doet. Ja. Ja. Ja, ik vond het ook uh, een vermakelijk programma. En ik denk dat we onze dwaalichtstemp of approval erop kunnen zetten. Ja, ja. <laughs> Tot nu toe. Ja, en in de tweede aflevering heeft ze het dus onder andere over ufo's. UFO's. Dat is eigenlijk waarom we het nu over hadden. Maar wat vind jij ervan? ja. Nou ja, ik deel, ik deel je mee. Ik vind dat ze het heel, heel leuk doet. En ook op een verantwoorde manier. Inderdaad, het was van, van licht leven. Dat is ook zo'n onderwerp waar bij mij een beetje denk van... oh, dat, dat kan potentieel natuurlijk heel gevaarlijk zijn als je mm. dat, uh, dat uitprobeert. Um, dus dat is wel een beetje een gevoelig onderwerp, denk ik. En uh, dat, ik vond dat ze dat prima behandelde. Ja. Um, en het is gewoon leuk om, om haar te zien... Uh, zichzelf onder te dompelen in een andere cultuur. Welke, wat dat dan... Of subcultuur, of hoe je het dan eens even wil noemen? Ja. Dat vond ik erg grappig. Zonder, zonder dat ze gelijk niet kritisch is of zo. Je ja. Zelf, hier en daar voel je wel van... Nou ja, hier heeft ze misschien een beetje wat meer twijfels bij... dan bij andere dingen of zo. Zoals bij UFO's was ze iets kritischer over, geloof ik. Dan uh, nou ja, bijvoorbeeld bij hekserijen of zo. Ja. Dus dat, uh, dat is wel fijn om te kunnen... Zien dat ze niet gewoon alles uitprobeert en het allemaal fantastisch vindt. Want dan... Of het heel gemaakt, allemaal heel erg kritisch op nou, ...want ja, Dat precies. is weer de andere kant of zo. Ik had gewoon niet het idee dat het gemaakt overkwam. Nee, helemaal niet. En, uh, en dat vind ik echt leuk. Ja. Ja. Uh, ja, nou zou ik je natuurlijk kunnen vragen. Goh, Thomas, heb jij wel eens een UFO gezien? Mm -hmm. Maar die vraag gaat al beantwoord worden in ons gesprek met uh, Bram. En dat is Bram van het UFO-meldpunt Nederland. Ja. UvoMeld.nl. Oh, UvoMeld.nl. Is het niet? Oh, Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat is uh, zo heet de website. Ja, maar ja, <laughs> uh, iemand in mijn nabije omgeving zei: gemiste kans, want het had natuurlijk ook UvoMeld en dan dan.nl kunnen zijn. Ja, ik denk <laughs> dat ik wel weet wie die iemand is, want ik ken die iemand's humor nu wel een <laughs> ja, beetje ja. UvoMeld.nl. Het heet inderdaad UvoMeld.nl. .Nederland. Nederland, ja. En uh, Bram is daar de, de admin. En de oprichter. En de oprichter. Tot? Ja, dus we gaan met hem praten over de meldingen die hij krijgt. Over een hele bijzondere melding die hij heeft gekregen, waar hij over gaat vertellen. En dus ook de vraag, he, uh, ja, wie van ons heeft er een ufo gezien? Had je, had, hadden we het over jou gehad? Of jij een ufo had gezien? Ja, we hebben het over allemaal gehad. Oh, oké, dat weet ik niet meer. Maar dat je het niet meer weet, betekent dus dat mijn verhaal niet zo heel boeiend was. Het <laughs> is voor mij ook niet. Alleen Brams verhaal is wel heel boeiend. Ja, ja, ja. Gelukkig maar. Het is wel een beetje spoiler alert, dit. Ja, behoorlijk, ja. Dat kunnen we ook allemaal knippen en zo. Nee, ik vind het wel grappig. Um, ja, dus uh, daar gaan we uitgebreid met hem over hebben. Ja, dus we hebben het gesprek met Bram. En waar ga je met je vader over praten? Ja, dat is een beetje een verrassing. Oh, oké. Okay. Maar het heeft in ieder geval met het onderwerpen. Het gaat over, over buitenaardse beschaving en ufo's en, uh, ja. en, en dat, soort, uh, dat soort dingen. Ja. ja, leuk. Maar heb jij iets met ufo's? Ik zat op de fiets okay. hier naartoe uh, te bedenken... Heb jij persoonlijk een link met ufo's of een fascinatie voor? Of... Nou, uh, nee, ten mm -hmm. eerste. Uh, maar ook wel weer een beetje wel. Nou, in, de, in de zin van, ik vind het echt wel een heel grappig onderwerp. Omdat we natuurlijk met het dwaalicht heel vaak het hebben over... Um, ja, een beetje etherische, ongrijpbare uh, onderwerpen. Mm -hmm. En het... Nou ja, kijk, als je zegt van... Vliegende schotels, dat vind ik dan niet anders dan als je het hebt over UFO's. Um, maar het, ja, het leuke daarvan van het onderwerp vind ik dat het niet een super zweverig onderwerp hoeft te zijn. In de zin dat als je nou ja, de kans berekent, dat hoor je natuurlijk heel vaak mensen zeggen over UFO's, als je de kans berekent van uh, hoeveel uh, planeten er zijn waar leven op mogelijk is. Mm -hmm. En dat zijn er wat mij betreft misschien nogal wat meer... dan als je alleen maar kijkt naar waar mensen kunnen gedijen. Dan zijn er natuurlijk heel veel planeten... en dan is de kans dat er nog een andere beschaving is in het heelal is aanwezig. Dus uh, dat zijn van die dingen die je niet per se uit hoeft te sluiten. Zo van, oké, okay, we weten niet of er leven is na de dood. Dus ja, ik ga ervan uit dat het er niet is. Dat, is dan, uh, dat kan je dan zeggen, maar bij ufo's kan je heb je altijd de slag onder de arm van... ja, we weten eigenlijk niet zoveel over wat er allemaal zich afspeelt... buiten een bepaalde straal uh, van onze planeet. Mm -hmm. en, uh, en de kans is er dus wel dat er een soort van intelligent leven bestaat. Uh, en dat opent de, mogel de realistische mogelijkheid van, van een, uh, een bezoekje. Van, uh, van een buitenaards bezoekje. En dat vond ik heel aardig ja. uh, van het onderwerp of het ook daadwerkelijk zo is... Je kan die kansberekening doortrekken... en dan kijken van, nou ja, wat heb je nodig... om hier te komen, vanaf een hele verre afstand? Nou, dat is best wel een horde... om te nemen. Dus dat verkleint die kans wel heel erg. Uh, en daarnaast kan je natuurlijk afvragen... van, als je... als beschaving uh, iets ontwikkeld hebt... wat zo ver kan reizen... ga je dan... een, uh, een, een schip met... Uh, met marsmannetjes erin... of wat even Ga je, dan, ga je dan zeg maar uh, zelf daar naartoe? Of stuur je dan misschien niet eerst een, uh, ja, iets van een probe of zo, mm -hmm, weet je wel? Mm -hmm. Dus iets automatisch waar geen mens in zit. Zoals we dat nu doen, bijvoorbeeld met uh, dat, uh, dat karretje wat op Mars staat... met die helikoptertje erin, die ja. vandaag uh, is gevlogen. Ja. Wat ik heel tof vond. Maar uh, ja, dat kost gewoon onwijs veel moeite. En het kost veel meer moeite om uh, een, een scheepje met... Uh, met levende haven, zeg maar, te gaan versturen. Dus mm -hmm. ik denk zelf dat als het zo is dat de UFO's gezien worden, dat de kans heel groot is dat daar gewoon uh, niks in zit. In geen, geen, geen andere beschaving of zo. Dus, wat, dus ik, maar ja, dat, is allemaal, dat is allemaal gewoon een afweging van kansen. Ja. En, uh, maar uiteindelijk, de, de kans, het kan, het kan wel. Ik sluit het niet uit. En, uh, en dat vind ik uh, het leukste aan het onderwerp eigenlijk. Misschien is het wel een van de meest verklaarbare of onverklaarbare onderwerpen die we hebben. Zeg maar, ook niet zozeer verklaarbaar, maar nou, een van de, de meer meest plausible... uh, plausibel. Dat is het inderdaad. Ja, ja. in mijn optiek wel. Ja, ja, ja, ja dat ben ik wel met een je eens. Uh, waar ik vooral dan ook benieuwd naar ben, als dat zo is. En er zijn beschavingen, of hoe je het ook wil noemen, die... Ook nog reizen en ook nog op wat... Maar ja, ik, ik, ik ga me dan ook helemaal voorstellen. Maar dat is misschien voor de, voor de Alien-aflevering. Uh, ja Welke vorm heeft dat dan? want je, Als mens neem je natuurlijk alleen maar... Heb je alleen maar het mensbeeld als ja. startpunt. En daar kan je natuurlijk heel erg ver van afwijken. Of niet alleen maar, je hebt ook ja. andere vormen. Maar um, ik ben vooral dan benieuwd... Maar ja, hoe ga je dat herkennen? Naar, Iets wat zo ver afwijkt van wat we kennen, mm -hmm. dat je het dus ook niet eens meer herkent. Ja. Maar ja. Dat, dat is een gasvormige uh, zo leven. Iets of zo iets. Zo Ja, gasvormig of een soort vloeistof of ja, misschien wel iets heel anders. Iets wat, wat je niet kan zien. Iets wat je niet kan zien. Ja. Hoewel dat wel een beetje weer apart is, maar Ja. Je ja. kan het niet uitsluiten. <laughs> ja, ja. Want we zoeken natuurlijk wel naar objecten in die vliegen in de lucht. We zoeken, daar gaat het ook over. En dat is ook natuurlijk een heel logisch idee dat dat, dat een vorm van reizen is of zo. Ja, ik weet het niet, maar misschien mm -hmm. komen we nu een soort van hele uh, vage gebieden. Ja, leuk. Nou, dat, ja. Dat, dat gaat onze podcast dat ja, gaat over Ja, dat, dat is waar. Um, maar we drijven wederom helemaal, of niet wederom, we drijven redelijk af van het onderwerp. Ja, nou, zullen we gewoon het interview induiken anders? Ja, uh, nou, dan gaan we naar het interview met Bram over het UV-Meldpunt. En als je zelf... Een... Oh nee, blaad maar, dat zeggen we ook in het interview. Jij ja, hebt wel altijd dingen aan het, aan het begin hebben, ja. toch? Voor Patreon en alles. Oh ja, uh, Patreon, voordat we gaan beginnen. <lacht> Klopt, uh, ik vergeet het helemaal. Ja, we hebben, uh, nou, we hebben een patron. We hebben iemand die ons support. Yes. Onze allereerste, dankjewel. Oh, vet. Doen we dat niet anoniem. Ik zal het nog even bij daarna gaan. Maar ik, denk dat, ik denk dat het oké okay is. Maar ja, we hebben dus onze eerste patron, Daar zijn we super blij mee. Eerste schapen over de dam. De eerste schapen over de dam. Uh, en die kan nu dus luisteren naar onze uh, recaps of uh, beschouwingen op um, Surviving oh, Death. Dankjewel. Surviving de Death. serie over leven na de dood. En onze speculaties over dieren kunnen dromen, waar ik spoiler alert in de aflevering zeg: nee. Maar ik ben er nu al van teruggekomen. En ik zeg ja. Ja. Thomas heeft gelijk. Meer daarover, uh, als je van ons Patreon wordt, dat kan al vanaf 2 uh, euro per maand. Ja. En daarmee support je ons podcast. Ja. En dat uh, is belangrijk. Ja, en vond. daar zijn we hartstikke blij mee. Ja, precies. Ja. <laughs> uh, nu kijken we elkaar schaapachtig aan. Nee. Nee. Um, dan is het nu tijd. Nu is het hoog tijd. Echt tijd voor het interview met Bram. Teken Bram. Het, altijd al sinds klein, kleine jongen heb ik me daarmee bezig gehouden. Geen idee precies waarom, um, maar ik vond het wel altijd intrigerend. En um, ja, um, ik, ik, uh, ik, ik knipte eigenlijk altijd al de, al de, knip, ja, de, de, de artikeltjes uit, uit de kranten en zo. Lokale suffertjes, uh, graancirkels, uh, alles knipte ik uit en plakte ik in een boek. Uh, eh, maar er zaten ook wel gewoon science fiction dingetjes tussen. En uh, eigen tekeningetjes. En, uh, maar ook alles, alles op, de, op de basisschool. Um, weet je wel, spreekbeurten en zo, gingen er ook al gewoon over. Dus ja, ik denk dat het gewoon. Um, ik heb het opeens opgepakt en dat nooit meer losgelaten. gek genoeg. Je weet, er is niet een soort van aanleiding geweest van een televisieserie of een. Uh... Een boek of iets dergelijks waarvan je kan zeggen van daar is het mee begonnen bij jou? Nou, bij, bij mijn ouders stond uh, in de kast het boek uh, Buitenaardse Beschavingen, geloof ik. Maar dat is niet. Ja, dat, dat is een beetje een. Um, het is een beetje een dingetje, want het staat op de voorkant staat al een, een soort van heel rare, uh, hè, raar wezen. Eigenlijk meer een Star Trekiaans wezen, kun je bijna zeggen. Um, en er wordt niet echt heel erg gesproken over ufo's... ...maar echt meer over een, futuristisch, uh, ja, een futuristische planeet. Uh, en het is een bijna een beetje een maatschappijkritisch boek. Maar dat was voor mij vroeger veel te, veel te ver... Ja, want ik ben al echt geïnteresseerd geraakt in ufo's... ...en buitenaards leven. Ja, sinds dat ik, uh, weet ik het, achter was of zo. Dus dat boek was voor mij in ieder geval al veel te, ja, veel te heftig. Ehm... Um, maar goed, het kan natuurlijk dat dat een, een, klein, een klein vondje heeft gestart. Maar net als, ik, net als met jullie eh, vond, vond ik eigenlijk alle, alle onverklaarbare dingen heel gaaf hoor. Dus eh, boeken in de bibliotheek um, die over uh, cryptozoologie gingen, weet je wel. Of over uh, paranormale dingen, of over nou ja, heksen, uh, uh, ga zo maar verder. Dat, dat had altijd wel mijn, mijn interesse. Dus alles wat mysterieus is. Maar misschien dat in een van die boeken ook wel gewoon iets over UFO stond, dat kon ook. Maar ergens heb je bedacht van, um, daar, daar wil ik iets meer mee qua, uh, dat daar dat meldpunt uit ontstaan is. Ja, nou, dat, dat, dat meldpunt is een beetje ontstaan uit, er um, um, was wel, was wel een, een meldpunt in Nederland destijds, uh, volgens mij heette dat UFO-net. Uh, die hadden zelfs de UFO-en, ja, dus dan kon je bellen met de ufo maar die mensen die uh, hielden die website eigenlijk niet meer bij. Dus toen had ik, uh, had ik, uh, had ik, had ik een mailtje gestuurd. Uh, het was ergens in 2004, denk ik. En in dat mailtje stond uh, gewoon zoiets van, ja, als ik jullie kan helpen, uh, zeg het dan. Want yeah, ik ben ook bezig met websites en uh, whatnot. And, um, dus dan kan ik eventueel die website voor jullie uh, up-to-date houden. Nou, daar, kreeg ik nooit iets, uh, daar kreeg ik nooit een antwoord op. Dus dan dacht ik van, nou ja, goed, dan, dan moet ik het maar zelf gewoon gaan doen. En um, ik vond uh, ja, dat, er, dat er net even wat meer aandacht aan besteed moest worden dan alleen maar een, uh, ja, een meldpunt. Um, dus ik... Um, ja, ik even kijken hoor. Dat begon, volgens mij, want het is alweer zo lang geleden. Mm. Het begon in 2005. Heb ik het meldpunt opgestart? Nu Meldpunt Nederland noemde ik het ook maar, want dat vond ik het meest duidelijke. Dat het webdomein was ook nog vrij. Um, en pas een stuk later, want ik vergaarde het. Het was een heel klein formuliertje nog maar. Je kon er een fotootje uploaden en je kon er uh, berichtjes in, in, in sturen. Um, maar pas veel later, dus in 2000 in 2011, toen um, vroeg Alexander Giffion, dat is dus mijn, mijn compagnon in, uh, in het Ufo-meldpunt, vroeg aan mij van, uh, ik, ik ben een goede codeklopper, ik, mag, ik, mag ik meespelen? Ik, ik ben net zo geïntrigeerd in, in Ufo's en ik kan een hartstikke goede website bouwen. Mag ik, er een, uh, mag ik er een uitgebreidere website van maken? En daar zei ik uiteraard ja op, want ik wou al een tijdje meer... Um, dat die, dat die meldingen, zeg maar, allemaal ja, eigenlijk online kwamen te staan. Dus niet zomaar dat het in mijn uh, archief uh, uh, terechtkwam. Volgens mij zie je daar ergens achterin nog een paarse multimap. Oh ja, ja. Volgens mij staan daar alle meldingen in van 2005 tot aan 2010 ongeveer. Um, dus, um, dus ja, toen gingen we daarover praten en kijken wat hij dus kon coderen. Uh, en, en dat resulteerde dus in, een, in, in dus de lijst die je nu ook nog steeds hebt. Zijn elk jaar zijn we een, stu een stukje gaan updaten natuurlijk. Meer gadgets erin en zo. Um, maar dus die, die, die lijst dat iedereen dat in kon zien, dat vond ik heel erg belangrijk. En een, een kaart, een kaart van Nederland. En dan overal uh, wat je... Uh, ja. Ja, dus dat je een beetje kon zien waar wat zat en misschien zelfs patronen kon ontdekken. Dat was mijn oorspronkelijke idee. En daarnaast wou ik heel erg graag een klein beetje voorlichting uh, erin kwijt. Omdat mensen gewoon... Ja, ik kreeg, ik kreeg natuurlijk al in die map... Er zaten, uh, zaten heel veel voorbeelden van, ja, van ufo's die heel goed te identificeren zijn... Dus dat kleine beetje voorlichting wou ik ook al op die website uh, um, kwijt. Dus ja, eigenlijk ja, kwam het zo. Um, dus ik, ik wou en, uh, wou ik gewoon een plek hebben... waar mensen hun uh, objectief hun eye kwijt konden. Uh, en, en, uh, ja, en later kwam het, kwam het er gewoon steeds meer van... dat we, dat we er steeds een beetje aanplakten. Dus die, die, die voorlichting, uh, het archief eigenlijk. Dus dat je later ook nog kan zeggen van... Um, ja, uh, verlaten de referentie voor andere onderzoeken... of voor andere onderzoekers ook. Uh, dat, dat is eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte... van het ifo uh, meldpunt. En hoe liep ja. dat eigenlijk toen je dat uh, gestart had? Want er was dus eigenlijk al een ander meldpunt wat je zei... wat een beetje aan het doodbloeden was misschien. Uh, ja. En hoe, hoe ging dat met jouw meldpunt? Was, waren daar gelijk, uh, was daar veel animo voor? Kreeg je veel binnen? Of moest dat echt gaan groeien? Um, nou, grappig genoeg um, was de domeinnaam uvelmeldpunt eigenlijk... Ja, UV was dusdanig goed dat uh, de zoekmachines het ook re ja, redelijk rap oppikten. Um, dus als je gewoon zocht op uvelmeldpunt, dan kwam je er dus ook gewoon. En dat resulteerde eigenlijk direct in, um, in, in redelijk wat meldingen. Uh, maar wel mondjesmaat. Hè. Nu hebben we er ongeveer bijna 90 per maand. Maar dat waren er toen, nou ja weet ik het. Uh, vijf per maand of zo. Um, en die waren ook nog lekker behapbaar. Dus ik kon die mensen ook nog gewoon uh, een uh, mailtje sturen. En uh, eventueel even met ze bellen en zo. Maar goed, dat, uh, ja, dat steeds meer mensen begonnen gewoon dat meldpunt te vinden. Uh, en zeker op het moment uh, dat het wat uh, groter en professioneler werd. Um, ja, begon steeds meer mensen het interessant te vinden. En ook iets hadden ze wel gewoon door van, nou ja, dat is dan. Dan wel echt een mooie plek om een ei kwijt te kunnen. Dus dan laat ik dat doen. Uh, maar het, is, het, was, het kwam gewoon mondjesmaat, hoor. Het, het, is, het heeft steeds verder opgebouwd. En nog steeds zie je dat het elk jaar groeit. Dus mensen ja, vinden gewoon steeds makkelijker uh, hun weg naar, uh, naar het meldpunt. En hoe gaat het in zijn werk? De, iemand doet een melding en uh, jullie krijgen dat binnen. En wat gebeurt er dan? Kan je daar eens doorheen uh, lopen? Ja, op het moment... Um... Dat er iets binnenkomt, dan, um, nou, dan bekijk ik het gewoon. Um, en als er niet heel veel vlees aan het bot zit, um, dus eigenlijk maar twee, twee regeltjes bijvoorbeeld, waar ik eigenlijk helemaal niks mee kan, dan zet ik hem eigenlijk meteen op um, uh, ja, te weinig informatie. Um, dan krijgt de melder direct een mail met, uh, ja, er is gewoon te weinig informatie om hier iets mee te kunnen, überhaupt. Um, wil je hem aanvullen met een tekening of met een foto of met nog meer informatie en denk dan aan deze en deze en deze punten. Um, dat gebeurt soms uh, en soms wordt er maar een woordje toegevoegd, dan heb je er nog niks aan, dus dan blijft die gewoon zo staan. Um, op het moment dat er een, um, dat er een interessante melding binnenkomt, Um, nou, ik zal eerst de, de oninteressante meldingen, of de goed identificeren meldingen erbij pakken. Als er dus een melding binnenkomt die, um, ja, die we gewoon eigenlijk direct kunnen verklaren. Um, ja, en dan, en dan heb je het over heel veel verklaringen hoor. Dus dan, dan ik, zal, ik zal er een paar, um, ik zal er eventjes een paar opnoemen. Uh, misschien dat dat handig is. Uh, de meeste liggen wel voor de hand hoor. Dus gewoon een, uh, je standaard vliegtuig. Die uh, uh, gewoon verkeerd wordt geïnterpreteerd. Um, dat kan zijn door, door landingslichten of gewoon door. Um, ja, doordat door de zon erop schijnt en je, dan zie je iets metaals, maar niet goed hè, wat. Um, dan heb je nog bijzondere vliegtuigen, zoals de Verhees Delta. Dat is een, een driehoekig vliegtuigje, heel kleintje. Uh, die wordt heel vaak gezien als een UFO. Um, ...je hebt bijzondere wolken... Uh, en, ...en mensen zijn ook heel... Uh, ...ja, die hebben ook heel erg... ...veel last van paradolie... Hè? ...dus dan, die, dan zie je dingen... ...in de natuur... ...die er eigenlijk dus niet zijn... Dus ...vaak zijn het gezichten... Mm. ...maar dat kunnen dus ook UFO's zijn... ...dus dat je een, een, een gekke wolk ziet... ...en dan is het geen UFO... ...maar goed, zo ...sommige mensen melden dat... Um, ...condensporen die verlicht worden... ...door de... Um, ja, door, ...door de zon... Um, ja, uh, Helikopterzoeklicht, uh, uh, promotionele licht, uh, heliumballonnen, nou, uh, uh, legio. Maar goed, die ga je dan dus steeds, je gaat dus kijken naar zo'n melding, en, en vaak zie je het al meteen. Hè, dan zeg je: oké, okay, dat is een lensflair, nou, dan zet je hem op, uh, op, uh, op geïdentificeerd. Um, en soms is het wat lastiger, dus dan, dus dan ga je echt eventjes onderzoeken. Als iemand bijvoorbeeld een, een vlamachtig iets ziet. Um, nou dan ga je kijken of er in de buurt. Uh, of er fabrieken zijn die dingen aan het afwakkelen zijn. Of je gaat. Um, uh, ja, of je gaat kijken naar. Uh, of, of er evenementen in de buurt zijn. Uh, weet je, prom promotionele lichten. Nou, nu is dat wat lastiger. Maar zelfs nu krijgen we heel veel. Ja, toch promotionele lichten, omdat er omdat bijvoorbeeld voor, het, uh, voor de corona ziekenhuizen of uh, ja, uh, medische mensen... dan een, een zoeklicht worden aangezet door sommige bedrijven of instanties... puur als een, als een oh, klapgebaar, ja. zeg maar. Ja. Dus dat soort dingen krijgen we nu ook heel veel, toch? Um, nou, anyway, we proberen dus stuk voor stuk dan een ufo te verklaren. Met uh, de, de, ja, eigenlijk onze kennis die we de, door, door de jaren heen hebben opgebouwd. En um, als het dus niet te verklaren valt... Dan gaan we wat, uh, ja, wat andere maatregelen nemen. En dat is bijvoorbeeld uh, uh, de luchtverkeersleiding bellen. Uh, en dan gaan we kijken of, er, of hun iets hebben waargenomen. Um, en daardoor kan je ook nog wel eens wat verklaren. Want niet alle uh, vliegtuigen hebben bijvoorbeeld een transponder. Ja. Uh, dan heb je het vaak over militaire vliegtuigen of iets in die hand. En die kan jij gewoon bellen, uh, zeg maar. Nou, we hebben er we hebben wat... ...mensen die we kunnen bellen. Dus die, dat zijn gewoon wel contacten. Ja, ik denk niet dat er... Een, er is niet gewoon een, een telefoonnummer... ...die op internet staat... Die dat, uh, ...waar dat kan, maar die contacten hebben we wel. We hebben ook wel een beetje gewoon contacten van allerlei soorten... Uh, ...instanties, weet je wel. Uh, van, van, van amateur-astronomen tot... Uh, ...weet ik het. Maar uh, ja, dat soort uh, hulp, uh, hulpmiddelen hebben we wel. Um... Nou ja, en, uh, en dan, dan zetten we die dus op verklaard. En als je dus een melding hebt die dus niet verklaard kan worden, na al dat, uh, na dat hele proces, ja, dan zetten we hem op uh, opmerkelijk. Um, of, we zetten, of we zetten hem helemaal, uh, we zetten er niks bij. Dus als het, ja, als het gewoon niet kunnen verklaren, maar niet opmerkelijk is, um, dan, dan zetten we er gewoon eventjes niks bij. Um, nou, als, het echt, als het echt een hele coole is, dus een hele mooie, goed gedocumenteerde grote omschrijving, uh, tekeningetje erbij uh, misschien zelfs een foto of een video ja, dan zetten we hem op opmerkelijk en dan, um, ja, dan kan iedereen ervan genieten gewoon. en blijf je dat dan ook nog volgen blijf je daar met nog mee bezig of uh, komen daar later nog bijvoorbeeld, komen daar dan mails over binnen dat mensen daar iets over weten of is het gewoon opmerkelijk, klaar en dat is het nou, we hebben. Dat is het mooie van zo'n open platform. Waarom we dat ook wouden opzetten. Is dat, dat je onder de melding. Uh, kunnen andere mensen ook hun. Um, hun. Uh, ja, hun berichten achterlaten. Want. Nou ja, Alexander en ik zijn toevallig allebei grafisch vormgevers. Um, maar wij weten dus lang niet alles. Ondanks dat we natuurlijk wel gewoon. Uh, ja, uh, 20 plus ervaring hebben in het. Uh, uh, ja, in, in, in, in het vak, laat ik zo maar zeggen. Of in het wereldje. Um, maar, ja, fotografen, uh, astronomen, um, nou ja, natuurkundigen, uh, CGI-mensen, um, special effects-mensen. Dus, um, nou ja, iedereen kan dus meehelpen om zo'n uh, zo UFO dan te verklaren. Um, en... Even kijken hoor. Ja, dus, we, hebben, we, hebben, we hebben wel meldingen gehad die heel erg opmerkelijk zijn. En dat er een hele thread uh, onder, onder komt. Dus is uh, dus echt een hele berichtenlijn van allerlei mensen die dan reageren inderdaad. Um, en dat is, dat is super interessant. En als het echt interessant is, en we hebben tijd. Uh, maar ik moet wel zeggen, het is een burgerinitiatief. En ik heb mm. gewoon een, uh, een, een, een job van, uh, van acht tot, uh, tot vijf. Dan... Um, ja, dan, dan willen we nog wel eens opvolging doen door middel van een belletje uh, en heel soms een bezoekje. Um, we hebben vorig jaar, was dat vorig jaar of is dat weer twee jaar geleden, had ik een hele interessante in het oosten van het land. En daar ben ik echt iets van uh, drie keer geweest om daar uh, uh, ja, te interviewen en, en, en, nou, en, en, en nog meer. Maar... Um, ja, dat soort dingen gebeuren wel. Uh, en we zijn ook voornemens om volgend jaar een, uh, een podcast uh, te maken. Um, maar eigenlijk niet zoals jullie doen, hè, over één topic dan. Maar dat we dan gewoon mensen gaan bellen met interessante meldingen. Ja. En die gaan we dan gewoon uitroeren. Ja, leuk. Ja. Ja, hou ons alsjeblieft in de loop, want dan uh, dat gaan we natuurlijk gelijk tippen als we dan nog bestaan. Daar ga ik wel even vanuit. Nou echt tuurlijk bestaan maar Wat is dit voor een pessimistische ja. gedachtegang, weet Het, het vloekte er gewoon uit. Ik weet het ook niet. <laughs> hmm. hey, maar oké, okay, je hebt natuurlijk heel veel uh, verklaringen voor wat dan een, uh, een UFO-fenomeen kan, uh, kan uh, zijn. Je hebt natuurlijk inderdaad, zoals je zegt, ook momenten waarop dat uh, uh, ja, niet zo duidelijk is. Wat zijn een beetje jouw eigen gedachten over die ufo's die je niet kan verklaren? In, in de zin van, ik probeer eigenlijk te vragen, geloof je dat dat buitenaardse uh, oorsprong heeft of kan hebben? Ja, nou dat is wel de, de, een de, beetje de standaard. Hè? De, van, um, als, het, als het dan niet man-made is, wat is het dan wel? Um, ja, ik geloof eigenlijk altijd in een soort van mix ik denk, uh, ik, ik denk dat het uh, hele ufo-fenomeen eigenlijk een stuk ingewikkelder is dan dat we met z'n allen denken um, ik denk niet dat het alleen maar buitenaardse wezens zijn die een kijkje komen nemen ik denk uh, dat ook al zijn het buitenaardse wezens uh, dan zijn het dan kunnen het zomaar een heleboel verschillende zijn um, Zeker door alle Close Encounter verhalen door de, door de jaren heen. Zijn er gewoon te veel verschillende soorten wezens gezien. Maar ook te veel verschillende soorten modellen. Uh, vliegende schotels, uh, ufo's. Um, ja, je kan dat niet allemaal verklaren met één, één dingetje, denk ik. Um, daarnaast um, maar ja, zijn, zijn ufo's... Echte UFO's dusdanig ongrijpbaar dat ik vaak denk aan iets multidimensionaals, um, ja, iets, iets, iets uh, interdimensionaals, uh, misschien zelfs tijdreizigers. Um, uh, ja, je kan ook nog spreken misschien over een breakaway civilization. Um, dus dan heb ik het over bijvoorbeeld, weet je wel, ooit was, het, was, er, was er sprake van Atlantis. Nou, misschien zijn die mensen uh, ja, zijn die nooit weggegaan en, en zijn die hartstikke goed geëvolueerd of zoiets. En, en, en zitten die nog steeds allemaal in de zee? Um, geen idee hoor. Het is wel echt out, far out there. Maar goed, dat soort speculaties uh, kun je ja. natuurlijk... Uh, kun je hebben. Zelf denk ik dat het gewoon echt een mixed bag is van... Ja, wel aliens, maar toch dat er ook echt een... een, een, een meer lagig iets in zit. En dan heb ik het wel denk ik over interdimensionaal of, of multidimensionaal of, of misschien zelfs iets etherisch. En dan ga je natuurlijk heel erg snel alweer naar, hè, naar een ander spectrum of zo. Een, een laag die... In onze laag, of ja, op onze eigen laag zit. Dus dan ga je heel snel alweer kijken naar iets paranormaals. Mm. Maar daar, zelf denk ik dat heel veel dingen daaraan vast kunnen hangen. Uh, en dat komt ook een beetje door. Uh, bij close encounters heb je vaak het fenomeen high strangeness. En high strangeness is eigenlijk de ufologie-term voor uh, paranormale gebeurtenissen. Um, want die komen er gewoon heel veel bij kijken bij uh, Close Encounter. Uh, kan je even toelichten voor de mensen die niet weten, wat een Close Encounter, wat bedoel je daar precies mee? Ja, een, uh, een Close Encounter, uh, dat, is, dat, is een, dat is een schaalsysteem wat uh, uh, ooit ontwikkeld is door uh, uh, professor Heineck, Heinek is, um, is ooit in dienst genomen door de, uh, de Amerikaanse overheid om um, Ufo's juist te, te, te debunken, eigenlijk te, te, ja, te zeggen van nou ja, het is allemaal, allemaal te identificeren en uh, echte ufo's bestaan niet. Um, helaas kwam hij, helaas voor het leger of voor de, voor de overheid kwam, um, kwam hij erachter dat ufo's niet zomaar allemaal te verklaren zijn. Um, nou, uiteindelijk was dat project, uh, dat heette Project Blue Book, dus dat was een van, uh, een van de eerste uh, uh, ja, overheidsprogramma's die onderzo onderzoek deed naar ufo's, uh, werd gesloten en toen heeft uh, professor Heinek gezegd van nou dan begin ik zelf mijn eigen uh, onderzoek en dat heette CUFO's uh, Center of UFO Studies. Uh, en daarin heeft hij toen een, een systeem bedacht, uh, namelijk, um, ja, je had in eerste instantie, had je daylight disks, uh, night, uh, uh, night lights, en uh, volgens mij radar images, of radar, uh, dus allerlei verschillende soorten UFO's die je op verschillende manieren kan waarnemen. En dan had je de, de interessante verhalen, namelijk de close encounters. Dus de close encounter of the first kind. Is uh, wanneer je een ufo ziet van dichtbij. En dat is dus uh, ongeveer 150 meter. Um, dicht, dichtbij. Uh, close encounter of the second kind. Is um, als er ook nog eens een keertje wat gebeurt. Um, dus als er een hond gaat plaffen. Of als je auto uitvalt. Um, nou ja. Weet je wel, een, een soort van interactie. En um, een close encounter of the third kind. Is wanneer er ook. Ja, ...mannetjes aanwezig zijn. Um, zeg maar even dat, een, dat je een gelande ufo ziet... ...of een ufo ziet landen... ...en er komen, uh, ja, er komen inzittenden uit. Um, dus dat zijn, dat zijn close encounters. Helder, helder, ja. Heb jij zelf ook wel eens een ufo gezien? Ja, ik heb wel eens een ufo gezien. Dat was, um, nou, het, was, het was geen heel spectaculair iets hoor... ...maar het is wel iets wat ik niet kan verklaren... Uh, boven op de dijk van Haastrecht stond ik al kijkende, um, was s'nachts was uh, uh, keek ik over Gouda heen en daar hoog boven, hoog boven de stad uh, zag ik een, um, ja, een, een, een licht, uh, een soort van uh, ja, een, heel, ja, een grote, hele grote ster stervormig licht. Nou ja, ik zag het ongeveer zo groot, terwijl een sterretje klein is, weet je wel, dus een, uh, uh, een licht dat uh, ja, een beetje stervor, allemaal pieken had. En nou, die werd steeds kleiner en groter en kleiner en groter. En dan veranderde die of transformeerde die in een driehoekje. En dan kwamen er weer al die pieken uit. En zo transformeerde die de hele tijd van klein naar groot en van driehoekje naar, um, ja, naar sterachtige piekvorm. Twintig uh, minuten lang naar gekeken. En op een gegeven moment uh, werd die uh, weer heel klein en, en dat er niks van overbleef. Dus uh, Vind ik best geen idee wat het... Vind ik best spectaculair? Ja, ja. Het is niet zo spectaculair als een, uh, als een, als een metalen schotel natuurlijk. Uh, flipper de flaps. <laughs> dat, um, dat klinkt toch <laughs> wel een stuk... Uh, interessant maar het is wel wat je net zegt. Dat, uh, um, geloven is een moeilijke term hierin. Want... Um, Um, voor mij is altijd... geloven is eigenlijk een ander woord voor niet weten. Mm. En, en dat is natuurlijk ook het, het, het grote probleem uh, vaak in de, in de ufologie. Dus bij heel veel, heel veel dingen weten we gewoon... Um, hè, dus echt credible witnesses uh, of, of, of meerdere getuigen bij elkaar. En daarvan weten we dan gewoon van... nou goed, die hebben dat gezien. Of de, de, de, de, we kunnen best wel aannemen dat die iets gezien hebben. Maar nog steeds weet je dan niet wat. En we hebben nog steeds geen bewijs voor wat het dan is. Dus inderdaad, het blijft ja, een klein beetje het, het I-want-to-believe-syndroom. I uh, ja. Ik vond dat best wel veel eigenlijk. Hè? Ja. Van 90 uh, meldingen per, per maand, geloof ik. Ja. Ik, um, ik had er laatst... Ik zal heel veel kijken. Waar heb ik het nou staan, joh? Er um, vroeg mij laatst iemand... Wat is de assessment in Nederland op het moment met betrekking tot UFO's? En er was iemand die een lobby deed voor, um, om meer uh, openheid te krijgen van de EU. Mm. Nou, uh, oh ja, ik had het hier inderdaad. Um, nou, ongeveer 90 uh, meldingen komen er dus binnen elke maand. Dat nou, zegt dat 95 procent... He, um, is er of niet genoeg informatie of kan simpelweg uh, worden, worden geïdentificeerd. Dus dan hou je 5% over, eventjes ruim genomen dan. Um, en dan, uh, even kijken, dat, dat betekent dat we dus over 50 plus interessante uh, ufo-waarnemingen per jaar hebben. Um, even kijken, dan hebben, we, dan hebben we dus de close encounters en de eventuele alien abduction experiences er niet bijgeteld die ik dus eventueel los krijg um, op, um, op de mail bijvoorbeeld um, maar het is wel zo gebleken heb ik, uh, heb ik uit een paar uh, kleine uh, polletjes uh, heb ik gedaan uh, de afgelopen tijd en daar blijkt uit dat 50% van alle mensen die het ufo hebben gezien, maar... Uh, melding doen. Hmm. <clears throat> dus de andere 50% doet dat niet. Maar dat betekent wel... dus dat je... Um, ja, zo'n... Zo um, ja, dan, dat betekent... dat je best wel een, een hoop... Uh, uh, meldingen... Ja, ja, eigenlijk meldingen over, overhoudt... Uh, aan het einde van de rit. Ja. En uh, dus, ja, dat zijn er dusdanig veel, dat je het eigenlijk niet kan wegzetten als een, nou ja, uh, het is niks. Mm -hmm. Dus ja, ik ben het met je eens, Er zijn er veel, vind ik ook. Ja. Er staat ook een soort van trend in te ontdekken, ik probeer natuurlijk bedenken dat, uh, ja, Jan alleman kan nu gewoon een drone kopen bijvoorbeeld, zie je dan ook uh, in zo'n periode dat dan dat aantal meldingen ook stijgt en zo. Nou, de meldingen zijn wel gestegen naarmate je drones uh, als, als speelgoed kon, kan kopen. Um, uh, maar dat, ja, dus het, dus het ligt zowel aan de sign of the times als aan dat soort dingen. Um, je ziet ook bijvoorbeeld dat de meldingen echt de pan uit zijn gerezen naarmate... Um, de meer, meer satellieten de lucht in worden geschoten. Mm. Kijk maar naar het hele-Starlink project van Elon Musk uh, van SpaceX. Mm -hmm. uh, dat zijn die ufo treintjes. Nou, dat, gelukkig hebben we nu voordat je een melding gaat doen, hebben we een aantal dingen, uh, scenario's geschetst van wat heb je gezien. Uh, Eén daarvan is dus die, uh, die, die, die ufo treintjes. Ja, um, en, en als je daarop klikt, dan wordt het ook meteen geregistreerd. En dan hoef je dus geen melding meer te doen... maar er wordt al meteen geregistreerd uh, wat er aan de hand is. En het zal heel even kijken. We hebben sinds um, 2 augustus 2018... hebben we dus al uh, 1800, 1800 meldingen... Of, of in ieder geval mensen gehad... die voordat ze een melding gaan doen op dat ding klikken. Dus uh, kun je nagaan hoeveel mensen die niet eens een, een, een melding meer doen... Uh, die, die toch eigenlijk een melding wouden doen. Ja. En de, die 1800 zijn dus puur en alleen uh, Elon Musk's zijn, zijn, zijn, zijn, zijn Starlink uh, satellietreintjes. Dus dat is best wel heftig. En um, er zitten ook 1900 stuks bij die dus niet hebben gemeld dat ze een ster of een planeet hebben gezien. Uh, ook nog eens een keer in 1900 die een satelliet of het ISS hebben gezien. Um, nog eens een keer 700 die een Thais lampion hebben gezien. 640 die een lensflare op de foto hadden, waarvan ze niet wisten dat dat een lensflare heette. En 500 mensen hebben nog eens een keer een vliegtuig gezien. En dat allemaal voordat ze dus hun melding gingen doen. Ja. Dus zo zie je maar dat mensen echt heel erg nog, nog wat een stukje educatie nodig hebben. Dus dat, dat, dat, is, dat is ook het mooie van zo'n zo zo website dan. Ja, en is, ik heb ook het idee dat het niet uh, de, steeds dezelfde vijf mensen zijn die al die meldingen maar, maar doen uh, de hele tijd. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, want daar kijken we ook wel naar. We hebben, volgens mij is het dus dan, uh, krijgen we zelfs een alarm uh, als het IP-adres hetzelfde is okay. te, te, te vaak. Dus dat, um, dus dat, dat gebeurt ook, ja. Ja, ik was benieuwd van al die meldingen, die, die, zo ongeveer 50 per jaar, die dan onverklaarbaar blijven. Zijn er meldingen die je bij zijn gebleven, waarvan je denkt... Oh, ik, zou echt, ik ben hier zo benieuwd naar, of die, die, die kan ik gewoon niet vergeten, daar ben ik nog steeds mee bezig? Nou, wat ik, er, er is wel eentje waarvan ik net zei, van, uh, nou, daar, daar ben ik dan dus ook drie keer heen geweest. <coughs> Vier keer zelfs ondertussen, Oh, nou, één keertje is hij nog bij ons geweest, maar... Um, ja, dat, is, dat, is, dat vind ik er wel een die, die mij nog bezighoudt. Omdat het ook zo'n hele, hele rare... Um, het is namelijk het... Het, het, het, het was... Het, het, het, het, de ufo die die meldde was niet het enige uh, ufo-incident wat, wat deze meneer had. Um, dus dat was interessant. Hij heeft drie hele grote waarnemingen gehad. En bij de waarneming die ik... Um, die hij die, die, die had gemeld... Um, was die ook een stukje tijd kwijt. Uh, en dat is voor mij dan meteen een indicatie voor, uh, ja, voor eventueel uh, een ontvoeringsverhaal. Um, maar daar we, ko komen we misschien dadelijk nog wel eventjes op terug, uh, denk ik. Uh, want het is wel interessant. Mm -hmm. um, maar... Ja, voornamelijk wat, wat, wat, wat ik niet zo goed los kan laten in, in deze melding. Is, is, dat, is dat het ontwerp van, het, van de UFO. Um, is iets wat ik ja, bijna nog nooit heb gehoord. En dat, dat was namelijk. het was een soort van gekke. Uh, soort van vorm, een soort van potloodvorm. Een soort van dikke potlood. met dus inderdaad. Um, geslepen punt aan, aan beide uiteinden. Dat was volgens mij zilverkleurig. En dan. Ja, eigenlijk een soort van hele grote gele vleugel aan de onderkant. Heel erg recht. Uh, dus is eigenlijk uh, taps uitlopend. En, en hetzelfde aan de bovenkant. Um, maar ja, die vleugel was dus niet. Dat was dus. Ja, dat was eigenlijk niet één vlak. Maar er waren allemaal super fijne, dunne gele laserstraaltjes. Um, ja, ik. ik, ik uh, ik vind het echt super bizar. Dat is, ja, is iets wat ik, niet, um, wat ik niet zo, ja, nog nooit eerder heb gehoord. Ook niet in de, in de literatuur. Um, dus ja, die, die blijft me nog altijd bij. Omdat ik gewoon ik, omdat ik dat ding zo raar vind. Um, nou ja, goed. Hij was dus uh, samen met een vriend aan het vissen. Uh, ik ben ook bij die vriend geweest en die, die vertelt exact hetzelfde verhaal. Ja. En eigenlijk, uh, ja, die, die, die, die, die wou ook helemaal, die wou ook niet eens, die die eens afspreken. Want die vindt het eigenlijk maar om te zot verwoorden allemaal wat er is gebeurd. Um, maar die waren dus samen, waren ze aan het vissen. Uh, en toen zagen ze opeens iets, iets, ja, iets, iets schitteren in de, in de, in de verte. Um, nou, daar, daar besteden ze niet zo heel veel aandacht aan. Maar opeens, um, ja kwam dat dichterbij. En op een gegeven moment was het zo dichtbij... Uh, dat ze dat echt groot konden zien. Het stond gewoon pal voor, voor hun... zeg maar boven het water zweefde het. En, um, en, en, en door dat gekke laserlicht... van die gekke vleugels die boven en onder zaten... Um, waren ze zo ja, een soort van in, in trance En stonden ze eigenlijk... ze waren op gaan, op gaan staan van, een, van hun stoeltjes... van, een, van hun visstoeltjes... En stonden dus um, ja, helemaal gebiologeerd te kijken. En, uh, um, en op een gegeven moment zegt de een tegen de ander... Uh, zeg, uh, we hebben toch een fotostel uh, voor, die, voor, voor die vissen. Uh, pak dat eens even. Dus op het moment dat die ander het fotostel pakt... vallen ze allebei in het gras. En is die ufo nergens te bekennen. Ah. En het interessante is dus... Um, Net voordat dit gebeurde, zei iemand die verderop aan het vissen was, um, ik ga heel eventjes eten. <tacht> ik zie jullie zo meteen wel weer. Dus op het moment dat ze dus op het gras vallen, zien ze die jongen weer aankomen lopen met, met zijn hond, die is zijn hond aan het uitlaten. Dus hun zeggen tegen die gast van, hé, hey, uh, jij zou te gaan eten. Dus die gast zegt, ja, maar dat heb ik toch net gedaan. En ik ben, ik ben nu gewoon eventjes mijn hond aan het uitlaten. Dus ze, ze waren echt een uur kwijt of zo. Wow. Dus, ja, dus tussen, tussen het moment van kijken, camera pakken en, en, en, en, en, ja, en, en, en vallen, is er gewoon een uur weg. Dat vind ik een interessant, uh, hele interessante verhaal, ja. Ja, zeker omdat het hier ook twee mensen betreft. Ja, dat zat ik uh, ook te denken. Nou. ja. Ja, dat is, zeker, uh, dat is zeker interessant. En we willen er nog wel, we hebben er daarom ook wel uh, meerdere opvolgingen um, aan uh, gewijd. Um, ja, het zal elke keer zo'n twee uur rijden, maar het is het is wel echt ja, de moeite waard, weet je wel, want je, uh, ik, ik, ik heb toch even zijn vrouw en zijn kinderen uitgehoord en, um, en, en zelf gewoon heel die man. Zijn levensverhaal laten doen. En gewoon even kijken of het geen gekkie geen, geen, ja, geen is. Of geen, geen, geen charlatan. Of iets in die trant. Nou ja, goed. Je weet het natuurlijk nooit. Uh, nou ja, hetzelfde, hetzelfde voor, die, uh, voor die andere jongen. Um, het zijn best wel nuchtere mensen. Ja, zo'n ontvoeringsverhaal is natuurlijk een heel ander. Uh, ja, ding dan een, dan een UFO-melding. Mm. Um, en um, ja, wat. Oh, wat zijn je ervaringen mee? Ik kan me voorstellen dat dat heel uh, ja, veel gevoeliger uh, kan liggen bij mensen die het ja, misschien als heel vervelend hebben ervaren. Of, uh, ja, ik weet het niet zo. Ja, nou ja het, het, het, het hele, het hele ontvoeringsverhalen-fenomeen um, ja, is eigenlijk sowieso een hele lastige. Want het maakt het, maakt het hele. Het maakt het hele UFO-fenomeen natuurlijk, nou, natuurlijk een, een stuk um, uh, ingewikkelder... maar ook um, ongeloofwaardiger natuurlijk voor een hele, hele hoop mensen. Ik bedoel, het hele close en counter uh, uh, uh, verhalensysteem is natuurlijk al uh, lastig voor, uh, voor heel veel mensen. Hè, dus als jij een UFO ziet landen en er komen ook nog eens een keer mannetjes uit... nou ja, er is al niemand die je wil geloven... Um, als je een UFO hebt gezien, laat staan als er zoiets gebeurt. En, en laat helemaal staan als je, als je nog een keer beweert dat er iets is met je is gebeurd. Um, kijk, in dit geval trouwens, weet ik het niet. Hè? Weet ik het niet 100% zeker. We zijn daarmee bezig geweest met regressietherapie en, uh, en weet ik het wat. Maar er is nog, nooit, nog niet niks goeds uitgekomen. Um, maar het, het is een hartstikke moeilijk ding, want het, het, het taboe is dus al zo groot. Um, hierbij zit nog eens een keer een extra stukje schroom. Um, we hebben het over mensen uit alle lagen van de bevolking. Um, sommige mensen praten er wat makkelijker over, uh, maar de, ja, we hebben ook... Uh, we hebben ook ja, meldingen van CEO's van uh, enorme grote bedrijven die, um, ja, die zich gewoon kapot schamen dat dit met hun gaande is. En, um, en ze kunnen het niet verklaren, maar, maar ze moeten het wel verklaren. Dus daarom moeten ze erover praten. Uh, en ja, het ligt natuurlijk allemaal hartstikke gevoelig. Um, maar dat taboe is inderdaad zo groot dat, dat ik, nou, dat ik 100% zeker weet dat er zoveel mensen zijn waar, waarbij dit uh, het, het geval is, um, die dat gewoon nergens aan niemand niet melden. En um, ja, het is natuurlijk super lastig. En, en, en ik beweer niet dat het allemaal echte alien-abductions zijn, maar het, het, het fenomeen van mensen die denken of weten dat het met ze gebeurt, is, uh, bestaat gewoon. Ja, nee, dat snap ik. Maar en die. The... Uh, de mensen waar jij persoonlijk mee in contact komt, die neem ik aan via het meldpunt, komen die dan uh, met jou uh, in contact? Nou, dat, dat, dat is wel eens gebeurd, maar meestal is, is, is die schroom er al voor uh, om, om het niet eens op papier te zetten, uh, hm. gewoon zo aan uh, plan publiek. Dus, uh, dus komen dat soort meldingen eigenlijk meer uit... Um, uh, of, of, of in de mail, of um, um, ja, ons kent ons. Dus, dus uh, mensen zeggen van, nou ja, ik, uh, ik ken iemand die dit en dat heeft meegemaakt. Uh, Sluit het even door, weet je wel, zoiets. En het, het zijn ook helemaal niet veel, hoor. Het, het, echt, uh, het, het zijn er helemaal niet veel, maar ze zijn er wel. Ja. Um, ja, weet jij iets over de geschiedenis van... Uh... Van ufo's of ufologie in, uh, in Nederland. Ik bedoel, je hebt natuurlijk het meldpunt. Ik weet dat er een organisatie was in de jaren zeventig. Er zijn meerdere organisaties geweest inderdaad. Um... Ja, ja, ja je, hebt er, je hebt er inderdaad meerdere gehad. Het zijn allemaal redelijk kleine geweest. Um, de grootste is uh, Nabovo geweest. Um, dat was het Nederlands onderzoeksorgaan voor... <steem move> ook... het... nee, de, <steem move> voor ongeïdentificeerde vliegende objecten. Iets in die trant. Ja. Um, het is heel erg dat ik dat niet weet, maar goed. Um, dat was een van de grotere die ook echt onderzoek deed. Dus die deden ook gewoon field uh, research en dat soort dingen. En die deden, die gaven ook een, uh, een blad uit. Van, uh, een, een, een soort van ja, een boekie. Um, waar gave cases in stonden. Of in ieder geval cases die ze hadden onderzocht zelf. Hè? Want ze deden echt wel zelf onderzoek. Um, dan was er ook nog eentje in Den Haag, kan ik me herinneren. Nou, daarvan weet ik de naam echt niet meer. Maar ik geloof dat. Um... Ja, die hebben ook wel wat toffe onderzoeken gedaan, in ieder geval. En dan was er nog Plativolo. En die had volgens mij ook een magazine. Nou goed, je had allemaal, allemaal van dat soort kleine versplinterde clubjes wel. Want het waren echt wel clubjes die met elkaar echt dingen deden inderdaad. En daar kon je dus ook echt wel een melding uh, kwijt. En daar gingen ze ook echt wel op af. Maar dat, dan hebben we het inderdaad echt over de jaren 50, 60, 70. Ik denk, ja, ik, denk, ik denk dat de jaren 80 niet eens meer echt iets had. Anders dan de UFO... Ja, anders dan UFO-net. Um, wat ik al eerder zei inderdaad. Die op een gegeven moment ook zijn eigen meldpunt had. En die had ook altijd een boekje... Uh, de UFO-nieuwsbrief uh, heette dat, die heb ik ook nog allemaal gehad. En uh, ja, daar, daar hadden ze en Nederlandse dingen in, maar ook uh, internationale dingen. Ja, maar het is bijvoorbeeld niet zo met uh, wat je net omschreef... van die ervaring die was bijgebleven met de, met de, met het, uh, met de laserlichten... dat je internationaal na kan gaan... of die bijvoorbeeld op andere plekken ook is gezien uh, wereldwijd. Nou ja, je hebt wel... Uh, je hebt wel um... Nou, wereldwijd is het altijd een beetje lastig... omdat je eigenlijk niet zoveel melkpunten nee. hebt. Geen, niet, je hebt echt niet heel veel ufo-melkpunten. Uh, België heeft er eentje. En um, Suriname had er, had er eentje. Um, uh, Amerika heeft twee hele grote natuurlijk. Uh, het Mufon en het uh, NICAP. En um, ja, daar, daarmee ga ik wel, uh, ga ik wel proberen uh, referenties aan te knopen, zeker. Um, maar helaas... Ja, is er dan gewoon simpelweg toch niet zoveel? Of, um, ja, of, nou ja, in Amerika geldt hetzelfde trouwens. Hè? 50% van de mensen melden gewoon simpelweg niet. Uh, door schroom of door dat ze onzin vinden. Ze dus kunnen gewoon niet geloven wat ze zien. Dus hmm. voor hetzelfde geld heeft iemand precies hetzelfde gezien ergens anders. Alleen kan ik het gewoon niet altijd uh, ja, refereren. Ja. Ja. Jammer. Ja, over Amerika gesproken, dat... Uh... Er staat geloof ik iets spannends uh, aan te komen in juni. Daar gaan ze wat aankondigen uit de geheime archieven of je, zoiets heb ik begrepen? Nou, in um, 2017 kwam eigenlijk aan het licht door een artikel van het New York Times dat, um, dat er een geheim Pentagon-programma is uh, dat onderzoek doet naar UFO's al, al jaren waar ook miljoenen ingestopt werd. Uh, dat, dat heette het ETIP. Um, en uh, sindsdien is eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen met betrekking tot um, tot interesse bij, um, ja, bij, bij het Senaat uh, en, en, en, uh, en andere, uh, andere politieke partijen in Amerika um, en uit het uh, uit de schoolklappen van de directeur van dat geheime programma, het uh, Pentagon-programma, Pentagon um, hebben er ook of zijn er ook wat, wat, wat incidenten naar buiten gekomen, zoals het, uh, het, het USS Nimitz incident uh, en dat gaat over een, uh, een, een groot vliegdekschip van de Amerikaanse marine, waarbij uh, straaljagers een soort van uh, tik-tak ufo uh, zagen. Nou, dat is onwijs een incredible case. Er zijn getuigen, er zijn radar-images, er, er zijn die video's die zijn uitgekomen, die hebben mensen misschien wel gezien. Uh, drie video's. Ze um, zijn allemaal, zijn hele, hele credible cases dat. En, dus, en dat, um, dat geheime Pentagon-programma heeft dat soort cases allemaal bekeken. Dus allemaal cases uh, ufo-incidenten die uit eigen uh, ja, legerorganen komen, zeg maar. Um, nou, dat heeft uiteindelijk. Uh, de, het Senaat heeft zoiets gehad van. Nou ja, waarom bestuderen jullie dat? Um, nou, het, het, het ATIP, dat, dat geheime programma, heeft gezegd van nou ja, we zijn het. Het uh, uh, advanced Aerial Threat uh, Identification Program. En wij scharen dus alle UFO's, dus alles wat wij niet kan identi kunnen identificeren, wat in ons luchtruim zich afspeelt, scharen wij als een potentieel uh, gevaar. Um, want er zijn ook heel veel instanties geweest die ze dus hebben onderzocht, waarbij ja, UFO's bijna een, een crash maakten met, uh, met, met piloten. Um, dus on ja, ondanks dat het waarschijnlijk helemaal geen gevaar is, um, bestempen ze het dus als gevaar en dat vonden, vond bijvoorbeeld de Senaat heel erg interessant en die wou eigenlijk wel eens weten uh, ja, wat dat voor gevaar dan eigenlijk is. En zeker op het moment als dat, um, als dat misschien wel technologie is van, uh, ja, van, van tegenstanders van Amerika, dus dan hebben we het over China en dan hebben we het over Rusland... Um, als dat technologie van hun is, die veel verder gevorderd is als Amerika... dan mag er wel eventjes iets extra aandacht aan besteed worden, vonden ze. Dus nu hebben ze gezegd, oké, okay, jullie kregen een soort van deadline... Um, om, om, ja, om eigenlijk eens eventjes een beetje te vertellen... wat jullie nou eigenlijk weten over het hele fenomeen. En misschien uh, een aantal incidenten open kaart te, te, te spelen... En um, nou, dat is dus dat die informatie die, die eerder is vrij gaat komen. En dat wordt vrijgegeven dan door de, uh, de samengestelde UAP Taskforce. En dat is speciaal gedaan eigenlijk. Eigenlijk is dat een nieuw verlengstuk van dat geheime uh, Pentagon-programma. Het is het ETIP. Het, het, het dus de UAP, UAP Taskforce gaat dus ja, dingetjes bij elkaar uh, breien en... Um, en een soort van presentatie van maken voor het Senaat. En um, dat betekent dat dus, dus een groot gedeelte daarvan um, niet uh, classified is. Dus uh, als het Senaat het in mag kijken, dan mogen, mag de burger dat e in principe ook inkijken. Um, maar het Senaat heeft ook gezegd van, nou ja, je mag er een, een, een, een classified clausure um, uh, aan hangen. Dus... Hoogstwaarschijnlijk komen ze, hij, komen ze alleen maar met, uh, ja, met, met, met simpele dingen. En er um, zit alles in, dat geheime, zit in, in die clausule. Maar, maar goed, voor, voor hetzelfde geld komt er iets hartstikke interessants uit. En ik vroeg me inderdaad te af of de uh, UFO-hartje er al uh, sneller van ging kloppen van uh, zo'n aankondiging. Mm. Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, alles is meegenomen. En... en, en... Uh, hetzelfde geldt alleen al voor dit soort aankondigingen, weet je wel. Um, als dat door de mainstream media wordt opgepakt. Um, zeker nu heeft ook de, de, de hoofd van de inlichtingen die onder Trump vorig jaar nog uh, diende, heeft nu ook gezegd van, uh, ja, er is veel meer aan, uh, aan, uh, aan ufo's um, dat, dat, dat de burger nog niet weet. Um, en dat gaan ze in dit pakket hopelijk uh, na, ja, naar buiten brengen, nou, als dat soort mensen daarover praten, nou, dan helpt het gewoon sowieso al voor hè, het doorbreken van het taboe uh, al, al, alleen al in Nederland want als, ik als de nuchtere Nederlander denkt van ja god ja, als, als, als toch dat soort hooggeplaatste mensen uh, daar normaal over kunnen praten op mainstream media ja, waarom zou ik dan mijn melding niet gewoon kunnen mm. doen ja. en dat, dus alleen dat soort kleine dingetjes helpt het al voor. En dat zijn natuurlijk serieuze organisaties die zich daar dan mee bezighouden ook ja, ja. Ja. Even terug naar, uh, naar Nederland, want ik had ook uh, be nou ja, begrepen, we hebben de trailer gekeken van uh, een nog aanstaande documentaire van jou. Allemaal hadden ze het over lichten, lichten in een bepaald patroon van elkaar, uh, zich voortbewoog uh, boven startbaan. Een militair die zegt dat hij als hij een boek had gehad, had hij in het licht van, de, van een van die lichten had hij een boek kunnen lezen. Terwijl het vijf uur in de nacht was, het was in februari toch steken donker. Ja, het incident, de waarneming die vond plaats uh, in 1979 hebben we het over. Ik was uh, kapitein van de Koninklijke Luchtmacht op de vliegbasis Soesterberg. Toen kwam er, er uit het onderzoek, uh, het verhaal, dat het een uh, luchtspiegeling, een bol glasachtig uh, reflectie geweest moest zijn. Dat was de officiële verklaring. Mensen trokken het een beetje in het belachelijke. De meester van, van dat peloton, wat toen die nacht dienst had... ...die zijn op basis van die reacties... ...een beetje in zichzelf verkeerd geraakt. En die hebben er niet meer over gesproken. Maar ik, ik, bleef, ik bleef er ook toen mee zitten. Vijftien uh, man kunnen zich niet uh, vergissen. Kijk, we leefden toen in de tijd van de Koude Oorlog. Gegevens, bepaalde gegevens werden al snel bestempeld als geheim, top-secret, cosmic top-secret, hoogste geheimhoudingsniveau. Dus ja, er moet toch iets geweest zijn, Dat is mijn conclusie, achteraf na al die jaren. Iets, ja, iets wat we niet konden verklaren. Uh, er zitten losse eindjes aan. Um, nou, de documentaire uh, gaat over de UFO van Soesterberg. Uh, mm, en dat is een groot, um, ja, grote ufo-waarneming geweest, een massa-waarneming, in 1979. En dat was boven vliegbasis Soesterberg. Destijds was de vliegbasis Soesterberg was nog um, uh, operational. En tegenwoordig is, dat, is die gesloten en hebben ze het eigenlijk teruggegeven aan de natuur. Het is hartstikke mooi. Uh, ja, je ziet nog van alles. Dus je ziet nog wel de landingsbanen en zo. En ze hebben er een heel mooi militair museum. Maar je kan er hartstikke mooi lopen en, uh, en fietsen. Um, dat gezegd hebbende uh, was er dus in 1979 een heel groot zwart driehoekig object te zien. Um, in de nacht van 3 februari. En ze zagen... Ja, Meerdere mensen van de luchtbewakingsdienst zagen dat, um, dat object dus. En dat, was, uh, dat object was ongeveer 50 meter in de breedte. Het was een driehoek dus met op elk punt van de hoek een uh, wit licht. En um, nou ja, ja um, sommige mensen zagen ook nog een, een rood licht... Um, maar die, die lichten waren dusdanig fel dat je er een boek onder kon lezen. Uh, terwijl het echt in het van de nacht was. Het was echt drie uur s'nachts geloof ik. ik zie niet de rand. Um, dus ik ben, um, ik ben in die documentaire ben ik, uh, ben ik die mensen natuurlijk op gaan zoeken. Um, helaas zijn er niet meer zoveel van aanwezig. Uh, en en degenen die nog wel die er nog wel zijn, zagen het net niet goed. Of, um, of willen het er niet over, niet over hebben, want ze vonden het destijds eigenlijk al eng. Um, of willen helemaal niet meer uh, ermee te maken hebben, omdat ze destijds uh, zwaar waren, geridiculiseerd. Um, dus um, ik, heb, um, ik heb één, ik heb de, ik heb de, ja, de kroongetuigen heb ik, um, die dus ook de UFO heeft gemeld destijds. En... Um, en ik heb de, de kapitein die, uh, die ervoor heeft gezorgd dat er destijds een reconstructie plaatsvond door de VPRO. Uh, en die reconstructie was dus een radioprogramma van de VPRO. Dus alle twaalfde soldaten die dat ding hebben gezien werden dus ondervraagd uh, en deden allemaal hun eigen zegje. Maar goed... Uh, het, het, het blijft niet bij dat ene incident, want ik heb er ook uh, um, rondom Soesterberg allerlei andere uh, hele interessante close encounters uh, gevonden. In Nederland heb je niet zoveel close encounters, uh, zijn ze eigenlijk op twee handen te tellen. En, um, dus het frappante is dat, die, um, ja, dat al die close encounters zich eigenlijk rondom die vliegbasis een soort van lijken te bevinden. Uh, en dat vond ik dusdanig interessant, dat ik er een documentaire over wou maken. En daarom heet hij dus ook niet de UFO van Soesterberg, maar de, ja, de UFO's van Soesterberg. Heb je enig idee uh, wanneer we uh, daarnaar kunnen kijken? Nou ja, om heel erg eerlijk te zijn, wil ik er eigenlijk dit jaar gewoon vanaf zijn. Omdat ik, um, omdat ik er gewoon al zo lang mee bezig ben, met, met, voornamelijk met onderzoek en zo. En... Um, ik heb er eigenlijk vorig jaar bijna niks aan gedaan. omdat. ja, na nou, het hele. COVID-verhaal dus. Um, ik zou het ook. Uh, in eerste instantie. samen met. Uh, met iemand anders maken. Een. Uh, een regisseuse. die in. Uh, LA woont. Um, maar wel Nederlands is. dus af en toe. naar, naar Nederland kwam. Um, daar heb ik ook mijn vorige documentaire. meegemaakt. en dat. was hartstikke leuk. en goed. Um, dus dat wil ik nu weer doen. Maar goed, nu. Ja, ik kon niet langer meer blijven wachten uh, tot vliegtuigen gingen vliegen. Dus ben ik uiteindelijk gewoon maar zelf begonnen in december. Heb gewoon gezegd van, ja, ik, nu moet ik gewoon gaan beginnen. En um, dus ik ben gewoon, ik, maar dat ging op zich, ging dat verrassend goed. Weet je, um, gewoon netjes van elkaar afzitten uh, met de interviewees. En um, ja, dat ging eigenlijk best goed. Dus ik heb eigenlijk alle de, de, de mensen die een ervaring hebben gehad, heb ik eigenlijk allemaal al voor de camera gehad. Um, dat zijn er dus een, een, een man of uh, uh, vijf. En ik heb, um, en, en, en ik heb uh, dus een paar experts heb ik ook al voor de camera gehad. Um, dus dat, op zich gaat dat, uh, gaat redelijk gestaag. Ik ben eigenlijk nu dus op zoek naar, uh, naar, naar, naar producenten en, en, en, uh, en, en, en centjes. Mm om uh, alles aan elkaar te, te lassen en zo. Uh, postproductie is hartstikke... Want ik wil het allemaal wel... Ja, gewoon, dat het een, gewoon een, een echte goede documentaire is. Gewoon echt gewoon kwaliteit. Niet een youtube vloepertje. Uh, dus uh, dus het moet, er moet wel gewoon geld tegenaan. Ja, nou ja, de trailer zag er inderdaad al... Uh, Heel goed uit. Lekker profi en, uh, ja. en smakelijk uit. Dus uh, ja, je moet ons maar, maar gewoon op de hoogte houden... wanneer we daar uh, naar kunnen kijken. Brei... Maar... Yes. Ja, nog afsluitende vraag? Ja, er zijn, we hebben nog twee afsluitende vragen. Uh, een vraag van de luisteraar. Die wilde heel graag weten wat je gedachten zijn over de X-Files. De serie. Um, nou, ik ben heel toevallig ben ik er nu weer opnieuw... Uh, <laughs> ben ik opnieuw begonnen met, met, met de serie te kijken. Omdat die op uh, Amazon staat... Um, ja, sowieso vind ik het echt, want ik heb, ik heb het vroeger uh, ja, heb ik, heb ik het uiteraard gekeken... en toen vond ik het natuurlijk te gek. Maar nu ik het weer terugkijk, is het eigenlijk gewoon hartstikke goed. De cinematografie is goed. Het is supersnel uh, geëdit. Uh, de, de, de, de, de verhalen zijn goed. De research is gewoon heel goed. Mm. Dat, ja, ik ik kom, kom steeds veel meer tegen ja, dingetjes die ik eigenlijk vroeger er niet over wist... toen ik, uh, ja, toen ik dertien was of zo... Um, over het fenomeen die echt, die echt waar, waar, waar, waar, de, waar de schrijvers echt voor uh, hebben moeten diepdijven. Dus uh, echt, echt goede, um, ja, goede ufo-nitpicking. Uh, uh, um, ja, ik vind het ik vind een geweldige serie. Ja, tuurlijk. Ja, leuk. Nou, hartstikke goed. Ik zal ik blij mee zijn met dit antwoord. <laughs> Uh, even <laughs> kijken. En we hebben ook nog... Uh, wij geven zelf altijd in het uh, thema van de uiting. Dan heb je natuurlijk gehoord een mediatip. Tenminste, dat proberen we altijd te doen. Um, maar we zijn ook heel benieuwd... Wat vind jij een goede... Of misschien wel de beste weergave van ufo's... In een serie, media... En aliens in me en andere uitingen. Sorry, serie, film, podcast... doorspel boek... Um, ja, er is zoveel. Uh, dat is echt heel erg lastig. Um, en ik, ik, ik had natuurlijk kunnen weten dat deze vraag kwam, maar uh, <laughs> ik ben gewoon niet op voorbereid. Ik kan uh, bijvoorbeeld de serie Unidentified uh, heel erg aanraden. Dat is dus uh, gemaakt door mensen die achter dat ETIP-programma zaten. Uh, dus dat geheime Pentagon-programma. En die halen allemaal hele credible witnesses naar voren. Dus allemaal mensen die uit het leger uh, komen en die dus ufo's hebben gezien. Um, volgens mij is het een programma van History, uh, Unidentified. Uh, daarnaast kan ik de... Nou ja, je hebt... Dus een docu-reeks op Netflix op het moment. En die heet Unexplained Mysteries. Nou is het merendeel daarvan niet echt heel erg denderend. Omdat het allemaal moordzaken zijn die gewoon niet zijn opgelost. Maar één daarvan heet de Berkshire UFO. En um, die aflevering, dat ja, is een beetje een vreemde eend in de bijt in die serie. Maar um, die geeft wel echt een hele gave massa uh, waarneming waar. Uh, die heel erg smaakvol verteld is. Um, ja, dus, en, en, en eigenlijk ook een, een, ja, een massa-adduction case zelfs. Mm. Dus dat, dat is een hele spannende, maar ook nog wel heel goed netjes gedaan. Um, en daarnaast kan ik misschien nog wel de tip geven voor uh, de podcast... Um, Richard Dolan um, Intelli Intelligent Disclosure... Uh, nu heeft hij het alleen de laatste tijd wat meer over. Ja, hoe de wereld uh, eruit komt te zien. Maar. Um, zijn, hele, zijn hele podcast is doorspekt met hele interessante. gesprekken, uh, monologen en vraaggesprekken. Met, uh, op, of over het UFO-fenomeen. Um, ja. Uh, en de allerlaatste. <lacht> nou, zie je, dat gaat best goed. <laughs> Ja, dat gaat prima. Um, is. Um, is de podcast. Um, oh, nou had ik. Uh, Project Unity. Dat is een jongen die zelf iets heeft meegemaakt. Uh, en, um, en, en, en. En die daaruit uh, zijn vragen eigenlijk. Uh, als een, in podcastvorm uh, tentoonspreiden. Maar tegenwoordig geeft hij allerlei interessante gasten. Maar die, die, die man die praat zo uh, eloquent. En en, en. en goed. dat het. Um, dat een hele mooie podcast is geworden. Ja, daarnaast zijn er nog legio-boeken, maar pff, dat... Uh, swam. Hier komen mensen al een heel eind mee, denk ik, uh, als ze zich verder willen verdiepen. Mag ik jullie nog wat vragen Ja, ja zeker. He, hebben jullie eigenlijk ervaring met, met UFO's? Dus misschien niet eens gezien iets, maar misschien... Uh, omstanders, neefjes, nichtjes, mensen die ooit jullie ze hebben aangekomen? Nou, uh, ik weet uh, dat... Uh, best, wel, best wel heel lang geleden... Ik met mijn zusje in de keuken stond en toen woonden we in, uh, in Harderwijk. En we woonden in een flat, best wel hoog. En ja, het is een beetje een dooddoende verhaal, want ik zag zelf namelijk uh, even niks. Maar mijn zusje die zei, hé, hey, wat is dat? En zei, dat is een soort van koperkleurig propje papier. En mijn zusje luistert ook deze podcast, dus die gaat nu keihard lachen als ze dit, uh, dit verhaal hoort. Want ja, nou ja, ik, uh, ik heb er toen uh, natuurlijk grapjes over gemaakt en zo. Maar zij was heel serieus. Ze zag echt iets uh, uh, door de lucht heen schieten. En dat leek op een koperkleurig propje papier. En uh, ik zou ook niet weten wat dat geweest zou kunnen zijn. Uh, Oké. Okay. En zelf heb ik uh, laatst nog een uh, soort van een rare ervaring gehad. Die later wel een uh, soort van verklaard werd. Want ik zat... Uh, nou, ik kijk heel vaak films en uh, mijn uh, kamer is zo gemaakt... dat ik, als ik op de bank zit, dat ik ook nog naar buiten kan kijken. En ik heb ook nog best wel veel uh, lucht om naar te kijken. En dan zag ik ineens een stipje in de lucht. En uh, nou ja, een of andere manier ben ik altijd wel naar buiten aan het kijken van... zie ik wat, zie ik wat? Of tenminste, als ik een lichtje zie in de lucht of zo... dan denk ik, ah, dan toch even kijken, je weet me nooit... En uh, het is natuurlijk altijd een vliegtuig. En dan zie je zo'n kn zo knipperend dingetje. En dan gaat hij een beetje een bepaalde kant op. En dan, oké, okay, dat was het vliegtuig. Maar dit was niet knipperend. En het stond stil in de lucht. En ik dacht, oh, een paar minuten later... Het begon me echt op te vallen. Van, hé, er zit iets. Um, maar dat bleek Mars te zijn. <laughs> ik had nog nooit... Was het ook oranje? Ja, hij uh, was ja. oranje. We hebben zo'n app uh, gedownload van uh, The Night Sky. Van, dat je kan kijken van... Uh, Waar zit je nou eigenlijk naar, naar, naar te kijken? Maar ja, om, omdat ik toch uh, gewoon dicht bij het centrum van Utrecht. En je hebt heel vaak gewoon ja, luchtvervuiling of lichtvervuiling. Heb je de, waardoor je toch niet zo heel veel uh, kan zien in de lucht. Dus ik vond het heel opvallend dat ik ineens zo'n stipje zag. En ik had het ook nog nooit met mijn blote oog uh, gezien. Dus ik, zat echt, ik had echt even een ja, paar minuten dat ik dacht van... Oh, wow, wauw, uh, wat is het voor raars? Er is toch iets, toch iets aan de hand hier. Uiteindelijk bleek het dus niet... Uh, zo spectaculair te zijn. Ik vond het toch heel tof dat ik uh, ja. Ja, dat, dat een planeet... Je wil het gewoon graag, hè? Ja, ja, nou ja, ik vond het ook al heel vet... dat ik gewoon met mijn blote ogen mars... en het bleek later ook nog... Uh, Saturnus kon ik toen ook nog zien, uh, zien staan. Wat hadden toch die app. Dus ik nou, even kijken wat er nog meer is. En, uh, uh, dat vond ik sowieso heel tof. Maar uh, ja, dat bleek dus geen UFO te zijn. Maar uh, ja, het is, toch, het is toch wel even... tien uh, minuten even uh, ja, totaal in de war. Dat vond ik wel een hele leuke ervaring eigenlijk. Lachen. En nee, helaas niet. Ik heb wel wat Thomas uh, zegt, dat ik inderdaad uh, graag de, naar de hemel staar. En dan, uh, dan denk, oh, is dit iets? En dan zie je inderdaad, oh jee, het knippert. Of, oh nee, het is toch een vliegtuig. Of, uh... Nee, nee, nee, ik hoop het nog steeds. Maar ook niet in mijn omgeving, uh, voor zover ik weet. Maar ik ga het nu wel eens even extra navragen, uh, nu je dit zo vraagt. Misschien dat ik gewoon de verhalen nog niet heb gehoord. Maar zelf helaas niet. Nee, nog niet. Oké. Okay. Nou. was leuk. Ja. Dat jullie er in ieder geval mee bezig zijn. Ja, ik heb wel gelijk onze hele intro uh, gekaapt. Want uh, dit had het, het verhaal was, ik kan het bewaren voor. Oh, intro. fuck. Nou, dit knip je er ja. maar uit. Nou. Nee hoor. Ik vind het hartstikke leuk dat je er vroeg. En ik vond het toch leuk om te vertellen. Dus uh, dat laten we er gewoon past er in. past er gewoon heel goed in. Ja. Ja toch? Top. Hey, super bedankt. Ja, ja. precies. De rest het je alleen nog in me uh, heel erg te bedanken inderdaad. Ja. En ja, dus ja. voor onze luisteraars, als jullie iets uh, zien, dan weet je nu dat je naar ufomeld.nl kan gaan om het uh, daar graag te melden. Mocht je tot die 50% behoren die voorheen niks zou, uh, zou ja. melden. Precies, melden dus. Echt... Tot zover het interview met Bram Rosa. Heb je een ufo gezien? Meld het dan op ufomeld.nl. Uh, en heb je vragen of opmerkingen voor ons, ga dan naar 12.nl. Daar vind je ook uh, links naar onze Instagram en Twitter. En, uh, je kan onze voicemail uh, inspreken. En vind je de link naar onze Patreon-pagina. De volgende keer interview ik mijn vader over het boek Buitenaardse beschaving van Stefan de Naarden. En uh, praten Marij en ik nog even na over mufo's.